Michel Koenen met het NOS-journaal. De basisscholen en de kinderopvangcentra gaan niet een week eerder open. In een advies van het OMT staat dat het onverstandig zou zijn. Onder meer vanwege de besmettelijkere Britse coronavariant. De noodopvang kan wel gewoon open blijven. Het kabinet neemt het advies waarschijnlijk over, zeggen bronnen tegen de NOS. In Moskou is een bondgenoot van de Russische oppositieleider Navalny opgepakt. Eén dag voordat hij weer terugkeert naar Rusland. De cameraman van een anticorruptieplatform wordt verdacht van het aanzetten tot extremisme op internet. Navalny zegt morgen terug te keren naar Moskou na zijn vergiftiging. Waarschijnlijk wordt hij gelijk gearresteerd omdat hij volgens de autoriteiten zich niet heeft gehouden aan een voorwaardelijke straf. Navalny zou zich vorig jaar niet vaak genoeg hebben gemeld bij de gevangenis. Hij moet daarom 3,5 jaar de cel in. Thomas Krol gaat na de eerste dag bij de EK Sprint... verrassend aan de leiding bij de mannen. Hij reed een goede 500 meter en een uitstekende 1000 meter. Nederlands kampioensprint Hein Otterspeer staat nu tweede. Kai voorbij is uitgeschakeld na een val. In Heerenveen wordt ook het EK Allround geschaatst. Patrick Roest gaat na twee afstanden aan de leiding bij de mannen. Bij de vrouwen is dat titelverdedigster Antoinette De Jong. En Vitesse is voor zeker één dag mede koploper in de eredivisie. De Arnhemmers wonnen gemakkelijk met 4-1 bij hekkensluiter FC Emmen. Nog nooit haalde Vitesse zoveel punten na 17 wedstrijden. En voor de wedstrijd hadden fans van FC Emmen nog een ludieke actie. Ze hadden één van de goals helemaal dichtgeplakt met plastic om de ploeg te helpen de nul te houden.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 Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar het is het niet. Ik neem de liefde, liever niet lief. Ik hoop maar dat je dat ook ziet. Dus ik neem de liefde, liever niet verliezen, lief mijn liefde. liefde, liefde, liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Ik neem de liefde, lieve niet voor lief. André Hazes, junior. Ja, blijf voor mij nog steeds junior. Welkom in de tweede uur van Entertainers ProYo. En uh, ja, we zijn bij u tot de klokjes van acht uur. En in de uitzending heb ik aan de telefoon Tom Kranen. Ik ben een hele goede Hey avond. Tom, goedenavond. Goedenavond, wel. Ja, het toetje Sneek. Ja, ja, daar moet ik nu even niet aan denken. Nee, dat, ik ook niet, maar... Hé, hey, maar uh, vertel even, uh, ja, hoe, uh, hoe ben je erop gekomen? Want... Nou, er zit eigenlijk wel een heel verhaal aan vast natuurlijk op, uh, Pak een Beet. Ik denk al weer ruim anderhalf jaar geleden. Ja. Uh, ja eigenlijk dus al, ja, ruim anderhalf jaar geleden ben ik er nu weg op gegaan. Uh, uh, en zijn we in november 2019 uit de studio ingedoken met een aantal koffers op te nemen. Ja. Uh, om eigenlijk een nieuwe weg in te laten slaan. In de zin van, uh, we zijn natuurlijk bekend van feestmuziek. Ja, daar was ik wel een beetje klaar mee. En uh, we wilden de popmuziek uh, kant op. En om mensen mee te laten wennen aan dat nieuwe genre... ...hebben wij vijftal top opgenomen. En dat waren, uit mijn hoofd gezegd hoor, want het is wel even geleden. Uh, Stiekem gedanst van Toontje Lager. Ja. Mark Dansen van Guus uh, zo Geen toeval van Marco Bassato. We hebben een heuze popmedley opgenomen. En uh, Retour Snake was er een van. Ja. Uh, allemaal een beetje in deze tijd getrokken. Het zijn natuurlijk allemaal redelijk wat oudere nummers. En, uh, Ja, Retour Snake was eigenlijk een liedje wat eigenlijk denk ik heel weinig mensen kennen, maar het is een, het is een bestaand liedje uit uh, 1989. Van uh, de bekende band Veo de Kunst. Ja. Wat mensen dat ja. nog herkennen, natuurlijk. Ja, ja. En, uh, Ja, die hebben eigenlijk in deze tijd getrokken en eigenlijk een beetje in deze, in een jasje van deze tijd gegeven. Om mensen te laten wennen aan die nieuwe stijl. Ja, want uh, inderdaad, uh, Veo de Kunst, ja, uh, voor, de, voor degene die. Uh, uh, Denken van oh ja wie was dat ook alweer ja dat is van één kopje koffie huh? ja, Suzanne <laughs> Suzanne onder andere inderdaad dat zijn de, denk ik wel de twee bekendste ja en dan hebben ze nog oude liefde roept niet dat is ook een heel bekende ja. uh, uh, die van en retour sneek was er eigenlijk ook eentje van maar dat is een heel dat is een vergeten hit van hem ja um, uh, ja ik vond het ik vind het al jaren ik kom uit Kaatsheuvel Maar nou, de verse kunst komt uit Tilburg dus ja. Een, ja, ja. uit de omgeving dus ik ben er een beetje mee opgegroeid en uh, ja mij stond al heel lang op mijn lijstje om dit nummer ooit een keer uit te brengen. Natuurlijk kon het niet wat ik al zei vanwege mijn genre. Ik weet je, het feestgenre, je kunt hier wel een uh, Polonaise versie op maken, maar dat wordt nooit zo leuk. Nee, nee dat klopt. En nu en ja, nu, nu, nu, ja, nu bracht het de tijd zo dat ik het uh, in mijn eigen versie kon uh, uh, opnemen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de reden waarom we toen ik hebben gekozen. Ah, Oké, okay. want uh, zit er nog meer uh, in het vat, zeg maar? Nou wat ik al zei, we hadden er vijf opgenomen nu zijn er vier uitgekomen. Ja. Uh, natuurlijk wilden we natuurlijk dit jaar aangrijpen om natuurlijk door te pakken, eigen nummers te gaan maken. En ja, er kwam iets van een virus tussendoor. Ja. Wat eigenlijk alles plat legde. En um, ja, hoe dat er nu nou uitziet, natuurlijk hopen wij dit jaar nog wat dingen te kunnen doen, te mogen doen. Uh, maar dat zal ook financieel uh, het een en ander uh, mogen en kunnen om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk even afwachten hoe dit jaar gaat. Ja, want gaat het, uh, ja, alles, uh, ja, de, de, de munten moeten ook rollen. He. Dus ja, alles kost krijgen. geld. En, uh, ja. ja, als je geld uitgeven moet je het wel eerst krijgen natuurlijk. Ja, zo is het. Ik bedoel, uh, voor geld moet je geld maken zeggen ze altijd. Ja, nou, inderdaad. Dat is, uh, zo denk ik ook. En, uh, en, uh, ja, zo, ja, zo gaat het nou helemaal. Ja. ja, afgelopen jaar is dat net niet kunnen gebeuren. En ik hoop dat uh, na de zomer misschien, is die, uh, wat, wat, wat, dat we in ieder geval weer kunnen doen wat we al jaren willen doen. Of wat we al een jaar willen doen en wat we jaren hebben kunnen doen, zo moet ik zeggen. Ja. En, uh, ja, laat, laat het zeggen. En laten we hopen op betere tijden. Ja, nou, en, en waar kunnen mensen jou volgen, Tom? Natuurlijk, ben ik, ik ben overal te vinden. Instagram, uh, Facebook, uh, YouTube, Twitter, uh, noem het zo gek niet. Je kunt me vinden. En, uh, en de uh, site zit in de planning? Ja, die zit er ook. www.tomkranen.nl Oké, okay. ja, het is kranen, hè? met een N van Nico. Ja, ja, thomcr.ane.nl. Ja, want nou, anders gaan ze misschien naar uh, Tom en uh, Kramen. Uh, denken ze dat, uh, dat je een broer bent van. Uh, ja. van uh, ben Kramen. Ja. <laughs> nee, maar. Uh, uh, ja, heb jij nog wat, wat, wat planningen staan, zeg maar eigenlijk. voor dit jaar? Uh, qua optredens of uh, op, uitzendingen? Of... Nou, we, we, ja, weet je we hadden heel veel plannen en uh, die hebben we elke keer opgeschoven en elke keer opgeschoven en elke keer opgeschoven ja. dat we nu, nu hebben we gezegd van joh we hebben een idee van stel dat we iets mogen dat we dat kunnen doen een soort van zitconcert, ja. die van de helemaal natuurlijk heel veel zak. Uh, maar dat is ook weer tijdafhankelijk uh, dus we hopen op een betere tijd dat het iets van mag, dan gaan we dat zeker doen met mijn live band. Ik treed dat vaak op met mijn live liveband ja. en dat gaan we dat in ieder geval proberen. En we hadden eigenlijk het idee om dit jaar eigenlijk in maart dit jaar mijn uh, concert te gaan geven, mijn grootconcerten. Ja, dat, uh, dat hebben we verplaatst in 2022 en uh, dus daar, daar gaan we nu op volop mee aan de gang. Maar uh, ja, verder durven we eigenlijk niet veel te plannen. Nou ja, misschien, uh, misschien nog een beetje live-sessies via, via YouTube ofzo. Nou ja, ik, ik, ik heb nog wel wat optredentjes staan uh, rondom de carnaval, natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, met livestreams, maar ik ben nooit zo happig op livestreams. Nee. Uh, het is natuurlijk leuk, uh, en, uh, maar ja, die kwam er afgelopen maand natuurlijk wel een om. Ja. ja. Dus uh, ik ben nooit zo happig op die dingen, maar ja, wie weet, wie weet. Wie weet, ja. Hey, Tom, ik zou zeggen, uh, ja, kom nog een maan, Snake. Ja, beste luisteraars, mijn naam is Tom Kranen en dit is mijn nieuwe single Retour Snake. Oké, okay, Tom. Ik hey, zou zeggen, een heel goed weekend. Geniet ervan. Komt wel maar goed zelf, Hé, Dankjewel, hè. Hoi, hoi, Hoi, Als ik je spreken wil, zijn dat dure momenten. Elke letter greep geld, maar we letten niet op de centen, want het gaat om jou, jij bent alles wat telt, En dat is te weinig, je zit alleen in mijn fotoboek, je lacht me toe en dat is wel geinig. Dat was hij dan, Tom Kranen, en uh, ja, uh, retourtje Sneek, ja, en uh, ik blijf lekker hier in, uh, in Zandvoort nog eventjes, uh, tot, uh, tot de klokjes van acht uur, want ja, retourtje Sneek, uh, begin ik vandaag niet aan. Uh, jij uh, Bert? Nee, ja, ja, nou goed, maar ik zei natuurlijk, ik wilde mee met de kerst, dus het heb het gevunt, maar ja, die heb ik ja. niet meer, dus uh, ja, nee, ik blijf lekker thuis, Fred. Ja, gelijk heb je, want uh, ja, lokaal is het toch wel een beetje glad, hoor. Jammer, zeker, het is zeker zo. Bij ons in Amsterdam ook, hoor. Dat zie je het ook. Ja, we uh... wel uitjes. Ja, hoor. Ja, wat, wat, wat zeggen de dames? Ja, wat zegt die, Frit? Ik zeg, wat, wat zeggen de dames? Ja, we, ja, we kijken we wel uit. uitjes. We kijken we wel uit. uit, hoor. Een beetje voorzichtig aan, hè, met de gladheid. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Want hij zit dan lekker thuis met een bijntje, jongen. Ja, nou, gelijk heb je. Ja, dat heb ik gisteravond gedaan, dus. Ja, ja. hey. <laughs> dat klinkt in ieder geval gezellig. Hij printt, Herman. Hoe was jouw week, jongen? Ja, hoe zou ik zeggen? Hart voor weinig en nooit zo er weinig. Nee, ik zeg hart voor weinig en nooit zag er weinig. Je oh, hebt wat met hem te maken, Peter. Jongen, Ja, ja, ja. Ja. ja. ja Kabinet gevallen? Ja, Kabinet gevallen. Ik, nou ja, nou dat vind ik een vast, hoor. Sorry, ik ik het zeg, maar dat vind ik een raar zootje. Maar ja. ah, dat is toch één dit? Ja, joh, ja, ja. Wie, wie, wie weet, is dat, uh, is dat inderdaad wel een publiciteitsnunt? Nou, ik vind het wel. Dat is dat niet normaal? Ja, en dit is een poppige. Ja, dit is een poppige. Ja, <lacht> Ze gaan er ja. lekker uit en dan is dan is meneer Rutte in zijn peinspanning. een ja, goede Goeie jongen, dit is een braaf Ja, ik bedoel, twee, twee maanden voor de eindstreep. Hé, hey, nou, heb je dit gehappen? En allemaal meteen met die mannen die denken, ja, nou, we gaan hem toch maar kiezen of zo. Zo sure. nou, oh, so is het, ja. Zo so ja, is het, I mean. ja. Yeah. En wat dacht je nou van de week met, uh, met Trump met zijn Twitter dat hij er afgesodemieterd is? <lacht> ja, maar die ja. is toch ook wat krit? Ja, maar, ja, maar joh, die, die, is, die, is de, die is al vanuit de wieg is die er al afgesodemieterd. Ja, nee, maar ik bedoel dat wat daarna gebeurde, weet je, met die, dat andere netwerk parler netwerkparler dat. Ja, ja. ja. Nou, nou dat ja. Is toch, ja. dan hoor je, dan hoor je pees hoe de wereld in elkaar zitten. Ja, ja. Dus, uh, ja, ik weet niet of jullie gaten hebben. Luister, als ik weet niet of jullie het ook in de gaten hebben, Maar het is wel Je Is dat opeens een bedrijf als Google of Amazon en zo? Die kunnen even beslissen opeens dat wie eraf gaat. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo zie je het waar hè. Ja, dat is de regering niet meer. Dat zijn die, zijn die gasten die bepalen. Ja, Het zijn de hogere heren, zeg ik altijd maar. Deze of Ja, die twee, die, die gooi hier ingewikkelde termen, daar ja, ja, begrijpen we je... helemaal niks. Ik zal het je zo uitleggen, niet. Wat vind je niet, Fred? Dat is, dat is verschrikkelijk. Ja, ja, het is een rare wereld, laat ik het zo zeggen. Ja, het is een rare wereld. Een rare wereld, inderdaad. Nou, ik ben met je ogen open blijven. houden. Ja, jongens, misschien wil die jongen nog even wat vragen. Ja, wil je wat vragen, Fred? Eh, wat, wat, wat, wat, wat, We waren toch al aan het praten, nog niet? Ja, dat is, het, is waar. <laughs> of, of moet je eerst een slokje nemen nog? Ja, maar Annie, ja. <laughs> <laughs> ik heb het eerder zo live meegemaakt en dan wil je jou horen. Ik vind is wel een hele leuke gast. Ja, Het is wel een leuk, een ja, okay. ja, ja, is altijd gezellig hier. Ja, <laughs> Ja, je krijgt het warm warm dat is lekker met die sneeuw. Ja, dat, ja dat, zo begint dat, hij. Ja, zo begint dat, hij Ik naast mijn opkamer op u zitten de tafel. Ja, ja, ja, ja. Even kijken hoor. Ik, ik, ik, wat gaan we eigenlijk verdrijven vandaag, Bert? Wat had je hier gedacht eigenlijk? Je weet het niet. Nee, je weet het niet. Ja. Ja, ja, je weet het niet, hè. Je weet het niet, nee. Weet het blijft nog steeds een raar zootje gewoon. Ja, dan kan ja. De verhalen die je nou weer hoort, weet je. Ja, ja weet je. Ik denk, Fred, we hebben Annie en Pep hebben het. Met, met z'n drietjes hebben we het erover hier. Die, dat we er allemaal worden gevraagd, eigenlijk. Met die rare omweg. Van wat we vorige week. Dat liet je ook wat bijden. Waar sta je? Ga je ja. geloof je in dat wat je zelf voelt en denkt? Of laat je allerlei uh, verhalen aanleunen? Zoals het hele PR gebeuren met de regering die aftreedt. Oh oh oh. Ja ja. We hebben diepe Ja, nee. Ja, kijk nee. maar zo serieus de zak Ja, nee, dat is je Ik heb al het verdietse diepe gesprek. Ja, nee, maar goed, het is het, het, het, het is 1.0 eh uh, ja, de wereld eh uh, valt van ellende uit elkaar zeg maar. Ja, dat zei je bijna keer. Nou, dat zo is en daarom moeten we de de nodige liefde in blijven gooien, Nodig. jongen. Ja. ja, ja, ja. Je mag eigenlijk hier wel dan laten houden... want anders kunnen we geen tegenwicht hebben, hè? Ja, ja. Nee, zo is het. Hé, hey Fred, ik heb het ook gelezen. Dat hoorde ik, zag ik in het A&D, zag ik het voorbij komen... dat in Italië... hebben je ja. 50.000 restaurants... Ja. die zijn ongehoorzaam geweest. Die zijn allemaal opengegaan met z'n allen. Ja, nou dan hoop, ik, dan hoop ik dat het allemaal goed is gegaan... want ik begreep dat hier in Nederland was er ook eentje... en die had eventjes niet begrepen... Dat, uh, dat het niet doorging... maar die ja, wilde wel open gaan. Dat was de enige? Dat was de enige, ja. Nou, oh, wat een moeite. Hij oh, had het wel druk, zeker. <laughs> dus ik denk, nou... die, uh, die eigenaar heeft niet helemaal goed... Uh, het nieuws gevolgd. <laughs> ik denk het ook niet. Nee, want anders had hij dat wel geweten. Maar, maar die pizzeria of zo. <laughs> <laughs> nou ja, de, de, die mogen nog open zijn. Hè? Die mogen nog wat, vo wat voedsel verkopen, zeg maar. Maar het wordt wel een aarschesterke uh, actie hier. Ja, dat, dat, dat, dat, ik denk, nou, als enige open, ja... Uh, nee, ik heb het over die Italianen, man. Ja, maar, ja, maar, maar dat is toch ook een raar iets? Ja, ik vind het idee voor het geweldig. Ja, het idee erachter, uh, snap ik. Dat snap ik heel goed. Maar daar was het natuurlijk wel het land waar uh, de vrachtwagens op en af reden... met uh, ja, de lijken, zeg maar. Ja. En dan denk ik van, ja, is dat, is dat wel verstandig? Ik heb zal niet meer lijken. Ja, maar die zegt wel meer wat, hoor. Vaccinaties, die zijn een zijn het. Die gaan dat met elkaar. Ja, ja, ja het, het is maar wat je wil horen, Bert. Het zal toch niet de leeftijd zijn, hè? Nee, nee, nee, ze zitten in de drank, dat is het. <laughs> <laughs> is dat het? <laughs> ze moeten er nog aan wennen. Ze <laughs> no, no, no. heeft er nog eentje. Ja, nou, zeg, nee, ben ik blijf blijkbaar een leuk liedje, maar je weet het niet. Ja, je weet het niet, nee. Je, nee, je, je weet inderdaad niet En uh, wanneer de, dit uh, tot een goed einde komt. Nou, als je de verhalen mag geloven, dan krijgen we nu de, de eerste variant van het uh, coronavirus. En de derde staat ook al klaar. Nou, maar ik ook zo verpand vind, hè? Ja. Ze zijn er in Engeland zijn ze mee begonnen met die vaccinaties. Ja. En daar hebben ze nou de eerste variant ook. Nou ben ik even klaar. Ja. Ja, Ja. Nou ja ze, stoppen, ze stoppen uit de EU. De brexit is het. En, uh, en wij hebben het virus. Uit de Britse, het de Britse virus. je weet het niet. Je weet het niet, hè? Ah, nou, maar zo zit het al een beetje in elkaar. Zo is het wel, Fred. Ik denk het wel. Je kan je allerlei gedachten in je kop houden, maar je moet toch even zeggen wat ik altijd zeg, hou het hoofd koel en het hart warm. Zo is het. Ga, ga vooral niet in die tunnel zitten, want dan maak je allemaal niks mee. Nee, nee, nee. nee. nee we, moeten, we moeten lekker een beetje bezig blijven. En uh, eh, pak je hobby's op en uh, blijf werken. En, uh, ja. en om je heen kijken. Goed. En om je heen kijken, inderdaad. Je ogen de kost geven. Zo is het. En genieten. Ik ah, jij. Ja, toch? Ja, ah. Gij zult genieten, jongen. Ja. Oh, we nou, het dat doen we net hoor. Ja, wel. Kijk, dit is de, de mooiste de manier van heel, van heel Holland. <hahaha> ja, toch? Ik dacht het wel. Ja, ben jij even gezegend vanavond? ik dacht het wel. Nou, komt hij in de studio. Nou, ik zie het lekker hier. Nou, zodra het kan, dan ja. Even lekker hier in de studio, een bakje erbij. Gaan we zeker doen hoor, absoluut. Dat dan nemen dan. we zelf daar niet mee. Zeker, ja, ja, zeker. Zeker. zeker. <laughs> zeg, Fred, ik zou zeggen, mede namens mijn, mijn dames hier. Ik heb een lekker weekend en de mensen uh, aan, de, aan de radio uh, hou het hoofd koel want het hart warm. En blijf gewoon goed uit je doppen kijken. want je moet niet iedereen geloven. Blijf in je eigen geluid geloven, net zoals het bep en ik te doen. En dan zeggen we altijd met z'n drietjes... Au. Wat Zo is het. Hey, blijf gezond, hè. Goeie hey, groetjes. hoi. Hoi. hoi.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 Opa Piet dacht heel spontaan, laat mij die feestjes ondergaan. Want met zo'n kop als geeft niemand je nog een cent. Maar toen hij kwam van de klus en zijn ogen open Was er geen moer veranderd, maar had hij wel ineens Kupzee. Oh, oh, oh, oh. Echt nou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 een, een stander, een antiek hangertje zal je bedoelen. Je weet het niet, je weet het niet. kan ook allemaal nog net een tikkie best zijn. Nee, je weet het niet, je weet het niet. Het, kan het, kan het, niet, het, niet, het is maar net hoe jij het zelf ziet. Als je alles van tevoren is, dat geeft toch zacht geheim. Ja, dan was de lol er snel vanaf. vanaf. Dan zou het soms wel even prettig kunnen zijn. Even prettig, Verrekte handig zal je bedoelen Ben? dacht je ervan als je de bingo kon voorspellen. Albert oh in wat een buitenstaat we lopen binnen. Yeah. ja je weet het niet, je weet het niet, het kan nog allemaal een net een dikkie anders zijn en je weet het niet, je weet het niet, het is maar net hoe jij het zelf ziet en je weet het niet, je weet het niet, het kan nog allemaal een net een dikkie anders zijn ja je weet het niet, je weet het niet, het is maar net hoe jij het zelf ziet ja of niet Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ja, daar hebben we Bart, denk ik. Ja, goedenavond. Hé, hey Bart. <laughs> goedenavond. Ja, net, uh, net op de ja, seconde, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Hey, uh, ja hoe is het met jou? Ja, goed knokken, hè? dus uh, het valt niet mee momenteel in de, in de coronatijd natuurlijk. Nee, nee, nee. Want uh, ja, de laatste keer uh, even kijken. Vorig jaar was dat geloof ik dat je hier was, ja. Ja. Dat was nog net, uh, net, net voor die periode. Ja, en uh, ja, we zijn nu, uh, nu ben ik een beetje achter de schermen bezig natuurlijk. Hè. Een beetje nummertjes aan het opnemen. En het is nieuwe nummers uh, die we uit gaan brengen. Dus uh, ja, er ja. gebeurt wel genoeg, maar ja, dus, uh, alleen eventjes achter de schermen een beetje. Ja, ja. Nou ja, je moet uh, lekker in ieder geval met je hobby bezig blijven, dat sowieso. Zo. Zeker weten, zeker weten. Nee. Want uh, stilstaan is geen optie, we blijven ook een keer door aan. Nou nee, zeg ik dat, uh, als je als je gaat stilstaan, dan, uh, dan is het uh, einde verhaal. Dan ja, is het gewoon klaar. We uh, nee. zijn eigenlijk niet voor bezig. Dus, uh, nee. ook, ook in de coronatijd gaan we gewoon door. Zo is het. Uh, ik heb pas, pas een uh, back-in-time album. Heb ik ook gewoon even gewoon in, de, in de coronatijd opgenomen. En dan is nog op Spotify ook gezet. Een okay. beetje terug in de jaren 60, 70. Ja, lekker. En, uh, ja Nu ben ik met schrijvers bezig. Dus uh, ja, voor, de, voor de komende de, de, de, zeg maar de drie nummers die dit jaar eruit gaan komen. Dus uh, daar komen, ja. weer, er komen weer leuke dingen aan. Ja, dus uh, had, je, had je nog wat, uh, wat in de planning staan uh, qua optredens of...? Uh... Uh, nee, ja, ik heb er wel genoeg die alweer vooruitgeschoven zijn van vorige jaren. Ja, ja. ja, ja. een ja, ongeveer 80 kwijtgeraakt. Ja, ja. En uh, ja, die hebben allemaal een beetje dingetjes doorgeschoven na dit jaar. Ik zou uh, eigenlijk afgelopen december nog in Gran Canaria zitten, een week in het Heinekencafé. Ja, ja. Maar ja, helaas mocht het allemaal niet zo zijn en uh, moeten we er gewoon allemaal uh, voor staan. Ja. Om er gezonder heen te komen door die corona. -tijd. En uh, ja, dat zijn al eenmaal de moeilijke dingen waar we even mee te maken hebben. Ja, zeg ik. dat. Uh, ja, ik hoop dat we in ieder geval uh, de vakantieperiode van dit jaar... Dat we uh, ja, toch wel een klein beetje weer uh, de draad op kunnen pakken. Ja, dat hopen we ook natuurlijk met die vaccinaties en alles. Hopen we toch een klein beetje. Ja, dus weet je, dus... Dat er wat iets kunnen gaan gebeuren straks in, uh, richting de zomer. Ja, het is, het is iedereen dan loopt, er loopt de klagen natuurlijk. Die vaccinaties en nou is er vaccinatie. En dan hebben ze zoiets van, ja, ik, ik ga hem niet halen. Ik ga hem wel halen. Ja, en dan denk ja, ik van, ja... snap het niet. Maar ja, ik, heb, ik bedoel, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. En ja, ja. Ook, en, ja, maar goed... Ja, Weet je wat het is, Bart? Ik ben, als ik de kans krijg, ga ik hem gelijk aan halen. <laughs> ja, nee, maar weet je wat het is? Kijk, je hoort uh, natuurlijk uh, tig verhalen. Ja. En welke is de juiste? Ja, je weet het niet. Nee, daarom. En, uh, en uh, ja, ik heb van de, van de zomer ook in de, in de coronatijd... Uh, meer dan twintig zorginstellingen aangedaan bij allerlei oude mensen die allemaal binnen zaten. Ja, ja, ja. En die dus geen kantje opkomen die achter de ramen allemaal stonden te kijken en huilen. En, uh, ja, dat... ja, ja, tuurlijk. Uh, ja, ik dan snap het. Gewoon allemaal geen tweede keer meemaken. En dan moet we met z'n allen een klein beetje voor staan om dat uh, voor elkaar uh, over te hebben. Ja, ja. het legt ook een beetje aan de mensen zelf inderdaad. Ja. Ik, het, uh, ik bedoel, ja, je we allemaal uh, met vingertje wijzen naar de regering. Maar nee, niet, niet de regering het is alleen maar laks. Het zijn ook de mensen soms. En uh, ja, ja die, die, die gewoon eigenwijs zijn en, en denken van, joh, over overkomt mij niet, weet je wel. En, en ja. Het, het, ja. Als je, nou, als je het, naar buitenland, buitenland gaat en je moet gevaccineerd worden of een prik gaan halen, dan ga je ook niet zitten kijken wat er allemaal in zit. Ik bedoel, dan weet je ook niet, maar dan wil je lekker vakantie en dan haal die spuit ook. Nee, maar goed, uh, ja, uh, werd, werd, werd, van de week werd, werd er verteld van, joh, uh, vroeger als kind zijn, dan kreeg je ook vaccinaties, daar keek ook ja. niemand naar. Mijn dochter zijn nog wel eens, dat dan voor die vlek die zit ik er even te Ja, een ja, ja, ja, DKTP prikken hè? Ja, dat kreeg je vroeger allemaal nou allemaal. Ja, natuurlijk, ja. zijn er in het verleden ook bij de vrouwen natuurlijk ook, uh, hoe heet je een prik waar ze dus allemaal uh, van kregen. Ja, ik bedoel, ja, ja, ja, ja, wat uh, allemaal ja. in, ja. Maar dat wisten ze dus ook niet van tevoren laten we er maar vanuit gaan dat ze niet, dat ze niet de halve mensheid uh, <laughs> Met een, een, een vastzitter gaan, gaan prikken, wat straks allemaal natuurlijk fout afloopt. Dat lijkt me heel erg sterk, want dat blijft er straks niet op mijn roken. Nou ja, dat, ik bedoel, er wordt toch waar, weinig geld verdienen dan? Ja, dat, <laughs> dat is het zoals ik zeker weten. Ja, ja joh, laten we hopen dat het, dat, dat, dat het allemaal snel achter de rug is. Ja ja, Ja, ja joh. Nou ja, ah, ja. Eh, gelukkig hebben we... Het is een heb... beetje aan, eh, aan, de, aan het eind van de tunnel, als we zeggen. Dus in de, ja, ja. daar gaan we maar een beetje naartoe werken. Zo is het. Eh, we hebben de muziek, we hebben de radio. Daarom, en dat ja, dat is waar ik intens dankbaar voor ben. Dat is het enige waar ja, ja, ja, de muziek een klein beetje uh, terecht kan komen op dit moment. Ja, maar, ja, maar wij zijn hier natuurlijk dankbaar dat, uh, ja, dat, uh, dat er dat gewoon uh, nog, uh, nog steeds goede muziek gemaakt wordt. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is moeilijk voor artiesten. En dat is echt waar voor de mensen die het thuis ook horen. Ik bedoel, ja, er, komen, er, komen, er is geen inkomsten wat binnenkomt op dit moment nee. en je moet toch door en een nummertje uitbrengen met een serieuze Het kost gewoon geld. Ja, ja klopt. En, uh, ja, en niet iedere zanger heeft natuurlijk een platenmaatschappij ja. waar je achter hem staan die dat allemaal voorschiet of, nee. uh, of uh, dat ze zeggen van dat betalen wij, Ik bedoel, het moet allemaal zelf betaald worden. Ja, ja, de, ja nee, maar dat nee. is, de, de, ook mensen gaan daar niet van uit natuurlijk. Hè? Nee. Die, doe, je drie, vier, doe je drie, vier nummertjes in een jaar dan praat je dus echt wel over serieus geld. Ja, ja. Dat moet ook ergens weer terugverdiend worden natuurlijk. Ja, inderdaad. En dat gaat momenteel eventjes niet uh, lukken. Nee, en daarom blijven we, maar ja, dat is de wat blijven we blijven toch gewoon doorgaan. Omdat er niks binnenkomt, gaat het ja. wel uit. Nou, ja, maar ja, goed. goed. Maar ik, ik zie het anders, Bart. Uh, en wat op, ik zeg altijd dat wat op de grote hoop leg. Uh, ja, dat, uh, dat kun je dadelijk weer oppakken. Dat is ook zo. En ik ben ervoor gegaan, kijk ik ben hier gewoon bekend en ik ben er gewoon gegaan om een beetje landelijke bekendheid te creëren. Ja, ja. Dan zou ik er één keer niks meer van mij laten horen in deze moeilijke periode, dan denken de mensen over uh, drie, vier maanden. Bart Heemskerk, ik en ja, ja. dat hoop ik juist niet te, voor, uh, te voorkomen door gewoon uh, mijn nummertjes uit te blijven brengen. Ja. Dat de mensen in ieder geval allemaal blijven denken, dat is het belangrijkste. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> ja, uh, ga jij, jij nog wat uh, livestreamen of niet? Uh, nou ja, met de carnaval heb ik dus een uitnodiging gekregen van, uh, van de Schelft. De, uh, die is afgebrand, ze hebben maar, Noordwijk-Rout. Ja. Dat heb ik afgelopen februari nog gezongen voor 4.000 man. En uh, die hebben dus gevraagd om een, uh, met een aantal zangers en een partijsjockey een livestream uh, te doen. Ja. En, uh, ja. en ik doe het af en toe doe ik een keer een livestream tussendoor. Ik wil er ook niet te veel doen, want dan wordt het ook weer vervelend voor mensen. Ja, ja, ja. En dan zeggen joh, er is die alweer. En dat, uh, ja. Ja, ja, je ja. moet dat inderdaad uh, alles in het midden houden. Ja, zo is het. Hey Bart, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, de mensen kunnen mij me volgen op mijn Facebook. Uh, ik ben te vinden op Facebook onder Bart Heenskerk Entertainment, uh, nou ja, Ze kunnen me vinden op Spotify, daar staan al mijn nummertjes. Uh, YouTube staat allemaal videoclips. Uh, nou ja, als de mensen me ooit weer willen boeken, als het weer mogelijk is, kunnen ze me desnoods. Uh, via Facebook of uh, Instagram. Oh, Instagram heb ik trouwens vergeten. Daar ben, ben ik te vinden onder Bartheemskerk 0802. Okay. Uh, als mensen mij op Facebook, Instagram of wat dan ook maar een berichtje sturen. Voor, uh, om, om, om iets te vragen. of ik, ik beantwoord al mijn berichtjes terug in de tijd dat het eventueel weer mogelijk is en de mensen zeggen, of jullie Bart Heemschij, die zou best wel een keer een feestje willen hebben ik ben te boeken ook via deze kanalen gewoon dat mensen mij persoonlijk benaderen, of via mijn platenlabel Rood Hit Blauw ja, daar ben ik ook uh, te boeken ja, en anders uh, sturen ze dus maar een mailtje naar uh, zfmartiesten.nl uh, dan komt het ook goed ja, super, bedankt in ieder geval, jij kan graag naar je toe komen, maar dat hopen we ja. volgend jaar weer te gaan doen dat, uh, dat hoop ik ook, ja, want het is uh, ja, toch wel uh, ja, Rustig en leeg in de studio, uh, ja, ja, met mij je, alleen. Dat geloof ik, ja, zeker weten. Ja. Ja. Dat is het, handig, het is handig weer weer gezelliger als je wat mee om je heen hebt. Ja, ja, ja. ja. Maar dat gaat, dat gaat gewoon even niet. En Het is gewoon, ja, dat is begrijpelijk. Ik bedoel, we moeten elkaar allemaal proberen gezond te houden. En, uh, ja. Ja, ik hoop, dat wil ik de mensen thuis meegeven, te vragen. Laat maar goed op de ouderen passen om ons heen, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat ja. is best wel een heel belangrijk puntje. Want ja, die, uh, die hebben het helemaal erg zwaar. Ja, sommige ouderen hebben het inderdaad heel erg zwaar. In. Ja, en ik hoop dat iedereen er gezonder in komt en nou ja, dat we elkaar snel feestend mogen zien in dit jaar. Ja, zo is het. Hé <laughs> hey Bart, ik, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien. Jij is, is de titel. Ja, ja inderdaad. Hij ah, is dan eventjes uit weer. Ja, je bent een van de laatste van, de, van, de, van het... Ja, ja, wat van, ik, van ik, ja. We hebben ook, ondanks de, de, de crisis natuurlijk, wat dingetjes ook vooruit hebben moeten schuiven. Ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik bedoel, er zit een promotieperiode van ongeveer een drie maanden dan. Ja, ja, ja. Nou ja. we zitten daar al nou een klein beetje aan het eind. Ja. En uh, dan gaan we, weer, gaan we weer werken naar volgende. Dan komen we zeker weer van elkaar terug. Is goed, Bart. Hey, ik zou zeggen, ik kondig hem aan. Nou, dames en heren, hier komt het nummer van Bart Heemskerk, jij. Hé, hey, Bart, dankjewel. Hartstikke bedankt en een fijne avond. Hey, jij ook, hè. Goed weekend en blijf gezond, hè. Doe hoi, hoi. Doei, doei, Jij keek me aan met een glimlach. Met ogen zo blauw als de zee Het was een zonnige zondag En jij, jij nam me mee Er zijn heel wat jaren verstreken En iedere dag is van goud Het liefdesvuur is gebleken Ik heb mijn hart En uh, ja, hij had het over jij. En uh, ja, we gaan uh, eventjes uh, een lekker engels plaatje draaien. Eventjes uit de oude doos. En uh, you are the love of my life. Van John Benson. Jo John Benson. <laughs> George Benson. <laughs> Ik heb ook niet veel meer nodig, nee. U luistert naar Entertainment for You. 8 uur, entertainen voor jou. Mijn naam is Fred Heij en dat allemaal te volgen op 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk uh, digitaal kanaal 40, DAB Plus 6A. right start. I'm not afraid to I yeah. see. Yeah. Hallo Gorkjeva uit uh, Kroatië. Ja, momenteel daar uh, ja. heel veel uh, nadigheid natuurlijk. Ondanks de corona ook nog uh, de aardbevingen. Ja, en uh, dat is nog steeds niet over, want het beeft daar nog steeds na. En uh, ja, het is een en alle lende. Huh, ja, het is niet anders helaas. En, en ook nog winter erbij, dus ja. Ach ja, wat doen we eraan? Helemaal niks. We gaan eventjes naar een verzoekplaatje. En dat is afkomstig van Willem. Willem, jij wilde een plaatje horen uit de oude doos van de Blue Diamonds. Ik heb hem gevonden en je wilde horen. Oh, Carol.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 is een Hall Carol aangevraagd door Willem. En uh, we gaan even snel door de verzoekplaatjes heen. Maarten, jij vraagt ook een plaatje aan. En jij wilde een plaat horen van Frank Galan. En zie je en hier een mogeer Nou, hier is hij dan hoor. En hier is uw verzoekplaat.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 sito hier? sé me dices por qué me entregaré mi ser dime si quieres volver dime qué sé sí, qué sé sí. si tú me quieres bien tú debes saber por Dan weer. Even snelle verzoekjes. Ja. De laatste heb ik niet kunnen draaien. Volgende keer beter. Bij deze wil ik u vast bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen. En ik zou zeggen, graag tot volgende week. Kijk uit. Ja, het kan hier en daar wat glad zijn. Plaatselijk natuurlijk. Blijf gezond. Denk aan elkaar. En uh, ja, dan hoor ik u graag volgende week weer. Hey, groetjes en geniet van het weekend. Bye bye. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5